De voormalige directeur van PIP was al maanden voortvluchtig. De politie vond hem in een huis van een zakenpartner in Zuid-Frankrijk. En ook die zakenpartner is opgepakt.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 Dan het weer nog zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen. Later meer regen vanuit het westen. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen zonnige periode, maar vooral in het westen ook kans op een bui. En het wordt een graad of 7. AWB Verkeersinformatie. Het gaat langzaam de goede kant op. Alles bij elkaar nog 180 kilometer file. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Marhezen nog 5 kilometer... En ook op de A2, maar dan vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein, 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook op de A2, maar dan vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Gratum, 5 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, de rechterrijstrook is daar dicht. En er is opvallend veel vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Knoop het Ewijk 11 kilometer.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 AOG School of Management, uw fundament voor een veelbelovende carrière. Kijk op AOG.nl Wist u dat kinderen MS kunnen krijgen? Ik niet. Jonge kinderen die zorgeloos moeten kunnen rennen en spelen...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 Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Er zijn veel minder boetes voor te hard rijden en door roodrijden uitgedeeld. Het heeft allemaal te maken met de crisis, zegt het OM. Onze verslaggever gaat op onderzoek uit vanochtend. We gaan eerst naar uh, asbest in schoolgebouw. Nou, scholen moeten binnen een jaar duidelijkheid geven of er ook asbest zit in hun gebouwen. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu voert de druk op op de scholen... Die, vooral die scholen die voor 1994 zijn gebouwd. Meneer Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nodig dan? Komen de scholen daar zelf niet mee? Nee, het is nodig omdat uh, we hebben het afgelopen jaar aan uh, schoolbestuurder gevraagd... om uh, over te gaan tot een inventarisatie... om ook duidelijk te maken wat er uh, mogelijke wijze aan asbest in schoolgebouwen zit... Ja, en eigenlijk uh, zijn er nog te veel schoolbesturen en directies van schoolgebouwen die tot nu toe niet hebben gereageerd. En we vinden het absoluut van belang is dat, uh, dat duidelijk is waar wel of niet de asbest uh, zit. Is dat niet heel raar dan dat ze nog niet hebben gereageerd? Het lijkt me van groot belang dat te melden en er iets aan te doen. Ja, nou, we hebben gezegd dat ik begin met een inventarisatie. Maak duidelijk uh, uh, dat je weet of er asbest in het gebouw zit...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 hebben van asbest. Ja, en het is toch een flinke aantal. Het gaat om duizenden scholen. Ja, precies duizend. Want, uh, laten we even naar de aantallen gaan. Uh, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten heeft zo'n meer dan 9000 uh, scholen gebouwen om informatie gevraagd. Blijkt dat er daar in ieder geval al um, bij 1300 van de geïnventariseerde scholen asbest is aangetroffen. Dat is ja. toch een, een schokkend aantal. Nou ja, en uh, vooral als je beseft dat... Uh, bij een groot aantal scholen uh, nog helemaal niet is geïnventariseerd. Mm. En uh, het aantal scholen waarin asbest zit, dat is inderdaad uh, groot. Dat zei ik al. En in, in, in pak een beetje 500 gevallen hebben de schoolbestuurder ook het advies gekregen om onmiddellijk dat, of zo snel mogelijk dat uh, verwijdering van het asbest over te gaan. Kijk, als je niet bij het asbest kunt komen, omdat het uh, verscholen zit, uh, omdat er ja, geen, geen contact met, met leerkrachten, met mensen in de scholen, met kinderen mogelijk is, ja, dan hoeft er op zich ook niet dat aan de hand te zijn, dan is het geïsoleerd. Maar ja, je moet het wel weten. Je moet dus wel weten waar het als bij zit. Want er wordt wel eens een spijker in de muur geslagen. Er wordt wel eens een schroef gedraaid. Er wordt wel eens iets verwijderd. Ja, en dan ontstaat het risico. Vandaar ook dat wij mede op verzoek van de Tweede Kamer hebben gezegd... kom op, doe nu wat we hebben gevraagd. Ga inventariseren. Ja. En ja, wij geven de scholen nog een, nog een, een klein jaar de tijd. En, en anders gaan we verplichten. Wat er geïnventariseerd al is, dat heeft u in kaart gebracht. Vanaf vandaag kunnen ouders en leerlingen ook op speciale website kijken. Of hun schoolgebouw is gecontroleerd op Asbest. Er is een link voor die overigens nog niet werkt. Wij krijgen hem nog niet. Maar nee, daar gaat u nee, iets want, aan doen? Oh. Ja, de, de, de, de, de vandaag, in de loop van de dag, gaat die, gaat die site ook open. Dat is een aflas van de lege omgeving en daarop krijg je dus straks alle informatie die beschikbaar is over uh, met name dit probleem, deze ja. vraag. Is er asbest wel of niet in de school, maar ook andere ja. thema's komen daarin aan hoor, dus straks. Maar goed, dan gaan de ouders en misschien leerlingen daar kijken. Moeten ze zich dan zorgen maken? Nou ja, dan, wat ze dus vooral dan moeten doen. A, weten ze dan dat er mogelijk uh, asbest in die school zit? En vervolgens kun je dus ook met, met je eigen schooldirectie, met je schoolbestuur contact opnemen. Uh, waar zit het en is er een uh, risico? Nou, als er een risico is, dan moet er onmiddellijk tot actie worden gegaan. Dat, dat weten de schoolbestuur dan ook. Dus ja, het, het, we proberen dat ook zo transparant zo duidelijk mogelijk te, te, te zeggen tegen iedereen. En eh, ja, we willen vooral ook dat, juist omdat je in een omgeving eh, zit waar veel kinderen zijn, kwetsbare groepen zijn, willen we geen risico's lopen. In elk geval de risico's dat we minimum beperken. En dat is de verantwoordelijkheid van de scholen. Staatssecretaris op Adsma van milieu. En die kaart komt dus in de loop van de dag online te vinden via uw ministerie, nemen wij aan. Ja, en, en via. Ja. als Leefomgeving, en uh, dat is een heel simpel adres. En iedereen uh, die kan er uh, een kijkje op nemen. Ja, en ook, want hij is al voorbereid in ieder geval de link via onze eigen website nos.nl. Dank u wel. Graag gedaan door naar China. De dochter van de winnares van de mensenrechten Tulp... kan niet naar Nederland komen. Zij zou gisteren via Hongkong naar ons land vliegen... om dan volgende week in Den Haag... de Nederlandse staatsprijs voor de mensenrechten in ontvangst te nemen. Maar Chinese autoriteiten hebben de dochter van uh, Ni Yulin... Uh, geen toestemming gegeven om China te verlaten. We gaan maar naar de juryvoorzitter van de mensenrechten Tulp... Siska Dresselhuis. Mevrouw Dresselhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een tegenvaller, kan ik mij voorstellen. Ja, dat is heel vervelend... Zij had er erg veel zin in. Wij hadden er natuurlijk ook heel erg veel zin in. Maar um, zo te zien, je weet het helemaal nooit, maar zo te zien gaat het niet door. Maar gaan wij wel door met de uitreiking, dan moeten we maar tot een lege stoel spreken. Ja, ja, ja dat is wel symbolisch dan. Is, is zij ook aangehouden? Begrijpen wij dat nou goed? Zij zou uh, gisterochtend uh, wegvliegen en, nou ja, dat klinkt als een vogel, met een vliegtuig... ...en zij stond op het vliegveld in Peking... ...en daar is ze aangehouden, naar het politiebureau gebracht. Toen heeft ze nog één telefoontje kunnen plegen... ...met een ambassademedewerker in Peking... ...van de Nederlandse ambassade, om te zeggen dat ze daar zat. En toen ging uh, de zaak op zwart, zullen we maar zeggen. Gisteravond heeft ze gechat, um, een heel onduidelijk bericht... ...maar in ieder geval wel, dat ze uit het politiebureau was... ...weer op vrije voeten was... Wij hopen vanochtend wat meer te horen. Wat we ervan begrepen is dat ze huisarrest heeft en Peking niet uit mag. Minister Rosenthal, Buitenlandse Zaken, heeft ook opheldering gevraagd aan China. Denkt u dat dat nog iets zou kunnen helpen? Nou. Ik bedoel, haar moeder zit al uh, pakweg met tussenpozen tien jaar vast in de gevangenis. Haar vader, idem dito. Uh, zij is enig kind. Uh, dat heb je ook weer met die één kind politiek in zo'n land. Dus ze heeft ook geen broers en zussen om even op te steunen. Uh, dus het ziet er niet erg vrolijk uit voor het gezin van dit meisje sowieso. Uh, men is natuurlijk in China nooit blij met dit soort prijzen. Vorig jaar uh, was dat met de Nobelprijs voor de Vrede uh, hetzelfde. Daar is toen ook uh, tot een lege stoel gesproken. Dus wij moeten dat maar opvolgen eigenlijk, denk ik. Ja, en, en kunt u nog even aan de luisteraars uitleggen waarom haar moeder... want daar zou ze de prijs voor in ontvangst nemen, Dong Xuan de prijs zou krijgen? Uh, haar moeder is juriste en die heeft... Uh, al vanaf 2002 bewoners van Peking juridisch bijgestaan. die uit hun huizen werden gezet. En die werden allemaal uit hun huizen gezet. in aanloop naar de Olympische Spelen van 2008. Want daarvoor was ruimte nodig. voor het bouwen van nieuwe hotels, nieuwe wegen, nieuwe stadion's, noem maar op. En die mensen werden dus hup-thee uit hun huis gezet. Huizen werden platgewalst. Uh, daar heeft mevrouw Niulam zich uh, al die jaren mee. Uh, bemoeid en uh, fix mee bemoeid En daarvoor is ze dus nu voor de vierde keer in de gevangenis. Goed. Dank voor uw uh, commentaar hierop. En, uh, nou ja, een lege stoel dus bij de uitreiking van de Mensenrechten Tulp. Siska Dresselgaas, juryvoorzitter van uh, de Mensenrechten -tulp. Het is strikt geheim. Een missie om vijf miljoen gulden naar Londen te brengen... naar koningin Wilhelmina in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat is het basisgegeven van de nieuwe roman van Jan Siebeling. Oscar heet hij. Schrijver baseerde zich op historische feiten en zijn verhaal mond uit in het fatale einde van een driehoeksverhouding. Roman verschijnt vandaag en Jeroen Wieler sprak alvast met Jan Siebeling. Begin van de oorlog. Explosies tot bij Duinkerken. Het wordt steeds erger. En dan staat daar die kernzin. Het ging om geld, om miljoenen guldens, om de liefde voor een vrouw, om rivaliteit, Jan Siebeling. Ja. We zijn in de oorlog. Nederland capituleert voor de Duitse overmacht. Maar Zeeland vecht nog door omdat een Frans leger ons land helpt. En twee jonge officieren krijgen de opdracht om geld te brengen naar Duinkerken. Daar zou een schip klaar liggen om dat naar Willemina te brengen. Want zij denkt dat de uiteengeslagen eenheden en troepen. die moeten hergegroepeerd worden in Vlaanderen. Daar moet een, weer een groot legioen van gemaakt worden. En die zal Nederland binnen enkele weken weer kunnen heroveren op de Duitsers. Dat was de, de naïeve gedachte. In dit geval gaan Oscar van Kervel en Itz Bodin. voor de oorlog nog leraar aan een lyceum in Den Haag. op pad door. Zeus Vlaanderen. Het is er een chaos. Lege eenheden zwerven er rond zonder officieren. Er is heel veel verkeer op de weg van gewone mensen die naar Frankrijk willen vluchten voor de Duitsers. Ja. Het verhaal is ook deels gebaseerd op bekentenissen van schoonvader van der Haas. Ja. Ik wist dat hij gevochten had, of dat hij in ieder geval in dienst was geweest, uh, in de oorlog gemobiliseerd was en in, in Middelburg had gezeten. En hij heeft toch wel eens iets verteld over een geldtransport of een geheime missie. Jaren later, toen hij heel erg ziek werd en ging sterven, heeft hij mij een dag ervoor een map overhandigd. Zo met de woorden van: Kijk maar, lees dat maar eens uh, later en kijk maar, misschien kun je er nog iets leuks mee doen. In die map Daar staat een verslag van hem als officier. Uh, hij gaat naar van Breskens naar Duinkerken... en hij ziet uh, hoe die chaos daar op die wegen. Die miljoen vluchtelingen richting Duinkerken. Hij ziet dat daar in Kazematten liggen... daar. Dat, daar zou gevochten moeten worden... maar Nederlanders hebben hun geweren neergesmeten... en iedereen vlucht zonder commando... richting Duinkerken en allemaal bang. En niemand, niemand vecht meer. Niemand is ook gewond. Wordt ook niemand, niemand is, ze zijn niet verslagen, ze zijn gewoon gevlucht. En dat staat in dat inspectierapport van hem... terwijl ik een beetje had gehoopt... dat hij iets zou zeggen over die geheime missie. Maar toen dacht ik toch... Nou, want ik ben ook wel blij dat er niks over die geheime missie in staat. Want ik heb nu een impuls... Uh, je kunt bijna zeggen, een scherf uit de geschiedenis... om, uh, daar kan ik mijn eigen verhaal en mijn eigen verbeelding... Uh, nou ja, uh, een rol laten spelen. Ja, nu is, nu is deze roman verschenen. Inspiratie die al dateert uit rond 1990. Ja. Waar de schrijver in zo'n twintig jaar... stukje bij beetje mee aan de slag gaat... en ja. dan ontstaat een hele broeierige reconstructie... van twee oorlogen naast elkaar. Die ware oorlog, gebaseerd op die notities. Ja. En de stille oorlog, de fictieve stille oorlog... van de rivaliteit tussen die twee leraren en Esme Sondaart. Ja. Met de fatale onthulling op het laatst. Ja, ja dat, dat moet uitlopen op een, op een groot drama. Voor de lezers van Jan Siebelink... denk niet dat het een nieuwe knielen op een bed violen is. Het is iets heel anders. Het is een oorlogsverhaal over wat eigenlijk het mislukken van de liefde is. Ja, nu was ik toch uh, heel blij dat ik een nieuw onderwerp... Hè, dat niet bij mijn palet past, kun je ergens zeggen, uh, kon aanboren. En, maar natuurlijk, als ik een boek schrijf... Dan krijgen die personages toch vanzelf weer de trekken die al mijn figuren hebben. Deze Oscar heeft een werkelijk een genadeloze passie voor die vrouw. En die zal die hoe dan ook krijgen. Ook toen ze al weer getrouwd was met zijn vriend, heeft hij het nooit opgegeven ook. En nu hij de kans krijgt in die oorlog om het terug te winnen. Die vrouw zit tussen hen in. Dus hij moet op, op een of andere wijze zich ontdoen van zijn grote vijand... of, of van zijn beste vriend kun je zeggen. Jan Sibeling over zijn nieuwe roman Oscar. En zaterdag, dan komt hij uitgebreid aan het woord in de Tros Nieuwsshow... zaterdagochtend op Radio 1. Niet over het water, maar via het spoor. Dat is de tijdelijke, simpele oplossing voor het versperde Twentekanaal Hoort er zo meer over van onze verslaggever. Is maar eens even naar de versperringen op de weg, John Bakker. Ja, het gaat wel de goede kant op nu. 36 files nog. 130 kilometer bij elkaar. Nog wel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Gratum, 9 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar bij Leiden, 3 kilometer. En opvallend veel vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Voorknoop het Eewijk, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het oorlogsrecht is het een van de zwaarste misdaden. Het aanvallen van hulpverleners. En toch is gisteren de vicepresident van de Syrische halve Rode, Maan, Rode halve Maan... een zusterorganisatie van het Internationale Rode Kruis doodgeschoten. Dat gebeurde in het noorden van Syrië. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Kees Brederveld... vertelt over wat zich daar heeft afgespeeld. Dat is natuurlijk uh, lastig communiceren in een land... waar zoveel uh, vreselijke dingen gebeuren... Maar wat we wel weten is dat er gericht geschoten is op een auto... die uh, uh, zich onderscheiden had door het rode halve maan... en bleem duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van die auto te hebben. Wat weet u van de omstandigheden in Syrië... waaronder uh, rode halve maan en rode kruis moeten werken? Die zijn, die zijn uitermate moeilijk. Um, een van de dingen, dat was een paar dagen geleden ook al in de pers... een van de dingen die, uh, die wij hebben gezien is dat mensen nauwelijks naar ziekenhuizen durven gaan... omdat ze bang zijn dat ze anders uh, gearresteerd worden. Ja. Dat betekent dat de Syrische rode halve maand met mobiele klinieken door het land gaat... en dus ook in de brandhaarden komt. En daar lopen, dat is ook vorig jaar gebleken toen een vrijwilliger werd gedood in de strijd... de mensen die hoofdverleden gewoon gevaar. Maar ja. het feit dat er gericht geschoten wordt, dat is nu in Syrië voor het eerst. Kan het Rode Kruis nog wel uh, werk doen dat gedaan moet worden, meneer Bredeveld... als er gericht geschoten wordt op deze manier? Nou ja, dat, dat is natuurlijk altijd de vraag onder zulke omstandigheden. Mensen zijn ongelooflijk veel gewend en zijn verbazingwekkend moedig. En ik vrees dat we ze ook niet tegen zullen kunnen houden. Maar op een gegeven ogenblik heeft natuurlijk de de voorzitter van zo'n rode vereniging wel de verantwoordelijkheid om zo'n vrijwilligers... dat zijn over het algemeen uh, hele jonge, enthousiaste mensen... Uh, tegen te houden, omdat het gevaar te groot wordt. U heeft geen idee wie er geschoten heeft? Is, is dat, uh, zijn, zijn dat opstandelingen geweest? Of is dat, zijn dat regeringstroepen geweest? Wij hebben geen idee. Wij, wij uh, vinden het, uh, althans de Syrische rode halvemaan... vindt het wel belangrijk. Wij gaan dat niet uitzoeken. De, de voorzitter van de Syrische rode halvemaan... heeft aan de regering van Syrië gevraagd om uit te zoeken wie uh, uh, dit gedaan heeft. Ja, want het bewind zelf zegt het waren terroristen, het waren opstandelingen. Ja, en... Gebeuren van allerlei dingen natuurlijk, maar dat is niet bewezen. Ja, die zegt die Rode Halve Maan in Syrië. In hoeverre staat die er alleen voor? In hoeverre kunt u, kunt het Internationale Rode Kruis, daar helpen? Wij, wij steunen uh, uh, op grote schaal. Het Internationaal hoe dan? Comité is aanwezig, uh, ook met de hoogste functionaris die af en toe ook met de president van Syrië overlegt over de veiligheidssituatie en de bescherming van burgers en de regels van het oorlogsrecht die uh, van toepassing zijn. Uh, er wordt veel financiële steun verleend. En uh, ik heb de voorzitter van de Syrische Rode Halve Maan uh, onlangs nog gesproken in Genève. Uh, die is daar uh, diep uh, ontroerd van. Nou, dat is prachtig. En uh, hoe gaan die onderhandelingen met het regime van Assad dan? Want u zegt um, om ons werk goed te kunnen doen, moeten we praten met uh, ja. de president. Hoe, hoe uh, gaat dat? De gesprekken hebben opgeleverd dat we toegang hebben gekregen tot uh, gevangenen en gewonden uh, uh, van de Syrische regering. En gaat dat makkelijk, die onderhandelingen? Uh, nou, wat denkt u? Denk ik niet, nee. nee. Dus in hoeverre denkt u dat tussen nu en twee weken daar een beslissing wordt genomen over het werk in Syrië? Nou, dat is geheel aan de Syrische Rode Halve Maan. Uh, hm. Als het echt te gevaarlijk wordt, dan zullen ze zeker besluiten om zich uit de, de brandgaarde terug te trekken. Omdat de, je ook geen hulp kan verlenen als al je hulpverleners uh, uh, onder vuur staan. Maar ik, ik denk dat, dat ze dan. door zullen gaan. Ik okay. denk dat ze door zullen gaan. Directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Kreis, Kees Brederveld, eerder vanochtend bij ons in de uitzending. Het aantal verkeersboetes is vorig jaar fors gedaald. En de vraag is hoe dat komt. Zijn we ons met z'n allen beter gaan gedragen in het verkeer? Mark Robbie heeft er vanochtend een hele studie van gemaakt. Ja, het is een ingewikkeld pak cijfers, mag je wel zeggen, over die verkeersboetes. Want het Openbaar Ministerie heeft ze allemaal uitgesplitst in type boetes. Bijvoorbeeld uh, voor bellen met een telefoon uh, in je hand in de auto. En voor de gordel en helm dragen voor de motorrijders. Staande houdingen. Het zijn allemaal cijfertjes, cijfertjes en cijfertjes. Maar één ding komt overeen. De cijfertjes zijn over het hele beeld lager dan in 2010. Een kwart minder boetes voor door rood licht rijden bijvoorbeeld. Snelheidsovertredingen, ook aanzienlijk minder. 900.000 boetes minder uitgeschreven vorig jaar. En ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Zijn we ineens allemaal keurige automobilisten geworden? Of zit er toch misschien iets anders achter? Dat vroeg ik uh, allereerst aan verkeersofficier Willebroort Vrijsen. Ja, je kunt niet op basis van een aantal alleen uh, zeggen dat, er, uh, dat mensen uh, zich beter hebben gedragen. Er zitten verschillende factoren onder. Uh, de politie heeft minder boetes uitgeschreven. Uh, we weten ook dat de trajectcontrolesystemen minder beschikbaar uh, zijn geweest de afgelopen jaar. Dat is de reden waarom wij die aan het moderniseren zijn. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat mensen denken na drie bonnen op de deurmat... Uh, ...ik uh, ga beter naar de regels kijken. Ja. Is het nou waar dat als je op de linker rijstrook op de snelweg rijdt... ...dat je dan veel minder kans hebt om geflitst te worden dan op de rechter rijstrook? Nou, wat er aan de hand is, is dat het soms voorkomt dat als je op de linkerbaan rijdt... ...er andere voertuigen zijn die het verbaliseren onmogelijk maken. Dus dat klopt wel, die kans is wel iets kleiner. Maar ik zou er niet van uitgaan dat dat niet gehandhaafd wordt. Ik heb begrepen dat jullie ook aan het broeden zijn op technieken... om dat. Te omzeilen. Nou ja, we kijken natuurlijk steeds weer wat nieuwe systemen zijn. Daar, daar zijn we ook mee bezig. En ja, daarmee vermijd je dat, dat probleem. enigszins. Ja, een groot deel van de boetes wordt natuurlijk automatisch, elektronisch uitgeschreven. door trajectcontroles en flitspalen. Die zijn allemaal van het landelijk pakket, van het Openbaar Ministerie. En daarnaast heb je natuurlijk de politie die processen verbaal uitschrijft en auto's staande houdt. Namens de Raad van Korpschefs spreekt Ron Looien. Nou, we hebben daar geen onderzoek naar gedaan, maar wat betreft de aantal staande houdingen zou het best wel kunnen dat de agenten meer waarschuwen eh, en dan bekeuren.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 Dus meer tijd wordt er besteed aan iemand die de wet heeft overtreden. En er wordt eh, ook meer gewaarschuwd dan boetes uitgedeeld. Maar robin Visser hoorde u de hele ochtend over de boetes. Dan uh, de sluis bij Eefde. Bedrijven die last hebben van die kapotte sluis... kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een extra treinverbinding. Dat is het resultaat van afspraken die spoorbeheerder ProRail heeft gemaakt... met de gemeente Almelo. weten het misschien, bij Eefde viel een paar weken geleden... de sluisduur naar beneden, met alle gevolgen van dien. Karin Alberts uh, ging eens kijken bij die nieuwe oplossing. Waar het emplacement er normaal gesproken stil bij ligt, want sinds 2000 is het niet meer in gebruik, is het vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. En dat betekent veel verkeer, want er rijden nu vrachtwagens af en aan om containers af te leveren. En ook is er een grote grijparm in de weer om die containers vervolgens te verplaatsen. De wethouder van handhaving Johanne Andela, er moest een speciale gedoogbeschikking worden afgegeven om dit emplacement weer nieuw leven in te blazen. Hè? Waarom is dat? Eigenlijk moet je dit vergunnen, er is een vergunning nodig, maar een procedure voor de vergunning duurt een half jaar. Daar zijn de bedrijven niet mee geholpen. Dus we hebben een gedoogbeschikking afgegeven. En waarom is die vergunning überhaupt nodig, of zo'n beschikking? Wij moeten in ieder geval kijken wat is in de wetgeving verplicht, welk extra geluid dat brengt wat uh, meer aan fijnstof geeft... en ook wat het betekent voor het verkeer in de binnenstad. Dat hebben we in beeld gebracht... En toen konden we de beschikking afgeven. Want dat was hard nodig hè, voor de bedrijven hier in de omgeving. De bedrijven zaten echt in nood. Want die konden de aan- en afvoer niet meer regelen. Want het kanaal zit dicht. En er kwam daardoor congestie op de grote wegen. De A1 en de A35. En dit geeft ze verlichting. En daar hebben we als gemeente graag aan mee gewerkt. Voor een aantal van de bedrijven is het een oplossing... dat nu een deel van die vracht via het spoor vervoerd kan worden. Maar niet voor allemaal. Het is niet de oplossing voor alles. Dat kunnen we niet bij dit vervoer regelen. Maar wij kunnen nu tussen de 60 en 80 containers per dag in ieder geval op dit amparsement Twente inbrengen. Dat geeft een verlichting en zoals ik al zei, daar hebben we graag als gemeente aan meegewerkt. Voor hoe lang is die beschikking geldig? Die beschikking hebben we afgegeven zolang de stremming in het Twentekanaal duurt. En Heeft u al enig idee wanneer die helemaal is opgelost? Wat heeft Rijkswaterstaat daarover gezegd? Nou, meestal duurt dat langer dan er gezegd wordt. En daar ga ik ook vanuit. En we hebben een beschikking afgegeven voor een half jaar, waarin de beschikking staat ook zolang of zo kort als de stremming duurt. U bent wel heel pessimistisch, hè, want uh, Rijkswaterstaat zei... nou, over zeven weken, dan is de sluis weer open. Maar u heeft het al over een half jaar. Nou, ik heb enige ervaring opgedaan als wethouder. Dus wat dat dan gaat, hebben we het zo geregeld... dat mochten de bedrijven niet weer in problemen komen. Maar bent u wel in de positie dat u ook een beetje druk op Rijkswaterstaat kunt uitoefenen... om vooral flink aan de slag te blijven met die sluis? Nou, ik weet dat Rijkswaterstaat heel druk in de slag is om die sluis zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Hebben ze niet nodig dat u ook die nog een keertje belt? Heb, die druk van mij hebben ze echt niet nodig. Dit hele gedoe rond die sluis en al die problemen van die bedrijven... is dat ook iets wat de gemeente Almelo op een of andere manier in de portemonnee voelt? Leidt u schade? De gemeente niet direct, maar de bedrijven natuurlijk wel. En de bedrijven brengen wel zwang in deze stad. En dat geeft natuurlijk ook werkgelegenheid. Dus dat is wel een belang van de gemeente en van de gemeenschap... dat de bedrijven goed kunnen functioneren. Of ja, als het de... te lang gaat duren of te vaak dit soort dingen gebeuren... dan zouden bedrijven wel eens kunnen gaan verhuizen? Dan krijg je een probleem, ja. Dus uh, vanuit Twente wordt er ook echt druk uitgeoefend... om een tweede sluis bij Eefde te maken. Zodat mocht er een calamiteit bij één sluis plaatsvinden... dat in ieder geval de andere open is. En uh, de calamiteit van nu onderstreept eigenlijk onze wens om een tweede sluis daar te realiseren. En uh, die wens was toch niet gehonoreerd? Dus misschien helpt dit allemaal wel een beetje? Ik denk dat dit echt wel helpt en dat ze nu zien van... daar ligt echt een probleem in het Twente-kanaal. En in Twente. Dus uh, die tweede sluis die gaat er wel komen, denkt u? Nou, als we verstandig zijn bij Rijkswaterstaat, dan komt die er. Dat hopen ze nog maar daar in Olmelo. U hoorde een bijdrage van Karin Albert. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen Nederland, nu van de KRO op Radio 1. Sven Kokkeman kwam binnengerend met de onderwerpen. Goedemorgen. En zit wel. nu net. In alle rust. Een grote lerarenstaking vandaag, en daar is niet iedereen blij mee. De PVV vindt dat leraren niet moeten staken voor meer vakantie... maar juist om meer tijd te mogen besteden aan hun vak, namelijk lesgeven. De commissaris van de Koningin in Limburg, of eigenlijk de gouverneur... zoals dat daar heet, wil een debat in zijn provincie... over fatsoen in de politiek, want hij vindt het gebrek aan de omgangsvormen de spuigaten uitlopen. En het Amerikaanse leger maakt vandaag bekend dat honderden miljarden moeten worden bezuinigd. Wat gaat de wereld daarvan merken? En vooral ook de JSF. En wat gaan wij daar dan weer van merken? Dat en meer in Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien. Dat begint in Zuid-Frankrijk. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, in Zuid-Frankrijk. Daar is de vroegere directeur van de implantatenfabriek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 Minister Van Bijstenveld vindt het onverantwoord... dat door de onderwijsstaking vandaag scholen dicht zijn. Volgens haar is dat slecht, omdat er op veel scholen toetsen worden gehouden. Leraren staken vandaag uit protest... tegen de nieuwe onderwijswet van Van Bijstenveld. Op een deel van de Fiji-eilanden is de noodtoestand afgekondigd. Door zware regenval en aardverschuivingen... zijn daar zeker zes doden gevallen. En ruim 3.000 mensen zijn dakloos. En in Rio de Janeiro zijn twee flatgebouwen ingestort. Een onbekend aantal mensen kwam daarbij om. Reddingswerkers in Rio hebben inmiddels twee lichamen... Onder het puin gevonden, maar de vrees is dat het dodental nog verder oploopt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, nog iets meer dan 100 kilometer file. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... ...bij Gratum nog 9 kilometer. We zijn nog bezig met opruimwerkzaamheden, daarom is de rechter rijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar bij Leiden 3 kilometer... Op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Valburg, 2 kilometer. Dat heeft te maken met een afsluiting van de spitsstrook. Dat komt door een technische storing. En door die problemen loopt het ook vast op de A73... vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt e vielen van 8 kilometer. En de N236 Weesp-Hilversum is in beide richtingen... tussen Weesp en Driemond afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Onderwijsstaking schiet de PVV in het verkeerde keelgat. Het Amerikaanse leger moet honderden miljarden gaan bezuinigen. Pleidooi voor meer fatsoen in de Limburgse politiek. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Almere. Op de schietbaan waar om agent oefent met de Walter P5. En voorlopig zit hij nog wel even vast aan dit stokoude dienstwapen. Reacties en vragen kunt u kwijt met alle knallen van dien op Goedemorgen Nederland. .nl. is nu het Centraal Bureau voor de Statistiek, want dat komt vanochtend weer met belangrijke cijfers. Deze keer over het aantal faillissementen in 2011 van bedrijven en natuurlijke rechtspersonen. Peter Hein van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel faillissementen zijn er uitgesproken vorig jaar? Vorig jaar waren dat 5.900 en dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Dus waar we bang voor waren in 2011, namelijk dat het aantal faillissementen enorm zou oplopen, daarvan is geen sprake. Dat hebben we inderdaad niet gezien. Zowel bij bedrijven als bij ja, particulieren was dat maar een kleine wijziging. In welke sectoren hebben de meeste faillissementen zich afgespeeld? Nou, We zien dat de, het aantal faillissementen vooral is gegroeid bij de horeca. Daar was een, een toename van 28 procent. Ook bij de detailhandel nam het aantal faillissementen wat toe. Terwijl bij de sector vervoer het aantal faillissementen juist heel erg afnam. Zijn er ook sectoren die het beter hebben gedaan eigenlijk dan jullie hadden verwacht? Nou, onze verwachtingen die hebben we niet echt uitgesproken. Maar kijk, het, het beeld dat we zien past wel een beetje met het economisch beeld van het afgelopen jaar. Hè. De consument die was erg terughoudend met het doen van uitgaven. Ja, dat zie je bij de toename de faillissementen in de detailhandel en de horeca. Terwijl de export het goed deed. En dat zie je weer terug bij de Ja, Goed, dan zoomen we even in op de verschillende provincies. Welke provincies uh, hebben het slechter gedaan dan andere? Met andere woorden, waar hebben de meeste faillissementen plaatsgevonden? We zien over het afgelopen jaar, dat zagen we daarvoor ook, dat in Overijssel relatief de meeste mensen failliet gaan. En dan heb ik het echt over particulieren. Hoe komt dat? Terwijl in Friesland de minste zijn. Hoe komt dat? Ja, hoe dat precies komt, dat weten we niet echt. Ja, dat hebben we hier niet onderzocht. En ja, dat is ook een beetje lastig te duiden. Waarom, ja, blijkbaar zijn ze in Overijssel wat kwistiger met hun geld of hebben ze wat meer problemen? Ik, ik weet het niet. Nou heeft de Standard Poor's, dat is de kredietbeoordelaar... aan laten weten, dit jaar rekening te houden met meer faillissementen... van Europese bedrijven dan in 2011. Jullie doen niet aan voorspellingen... maar is dat iets waar jullie ook rekening mee houden? Het zou heel goed kunnen. Voor de meeste Europese landen zijn de economische vooruitzichten... die bijvoorbeeld het IMF heeft gedaan, natuurlijk vrij negatief. Hè. Die verwachten ook dat Europa in een recessie komt. Ja. En ja, dat zou heel goed kunnen resulteren in meer faillissementen. Goed, Peter Hein van Mulligen. econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Vandaag, dames en heren, steken zo'n 20.000 docenten in het voortgezet onderwijs. Uh, de, uh, staken ze de lessen en gaan ze de straat op. Harm Beertema van de PVV stond zelf jarenlang voor de klas, maar staakt niet mee. Integendeel, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. U hebt zelfs een oproep gedaan om niet te gaan staken. Waarom? Nou, die oproep heb ik inderdaad gedaan. Want ik denk dat deze staking een enorme vergissing is. Waarom? Nou, ik had veel liever gezien... Kijk, ik, ik, ik gun iedereen het stakingsrecht. Hè, dat mag duidelijk zijn. Maar ik had veel liever gezien dat de bonden zich uh, zo druk hadden gemaakt... Uh, in de tijd dat, dat die leraren echt werden uitgekleed... door, uh, door al die uh, nou ja, uh, centrum-linkse kabinetten. Het, het vak werd uitgekleed, uh, de managers... Uh, werden de baas, de leraren werden op afstand gezet, de ouders werden op afstand gezet. Dat was een goede tijd geweest om te staken. Maar nu, als het om een paar dagen vakantie gaat en om het handhaven van die 1040 uur, die over, wat overigens 980 uur is, hè, vind ik, het, ja, ik vind het geen mooi gezicht dat de leraren nu zo ontzettend boos worden dat ze gaan staken. Ja, ze staken voor een weekje meer vakantie. Nou, ik vind het uh, lastig aan de, aan de ouders uit te leggen dat het anders zou zijn dat wat anders zou zijn? Nou, dat ze zouden staken om, om een groter doel. Het gaat, het gaat echt hier om uh, vier of vijf dagen uh, vakantie die ze inleveren. En het gaat om die 1040 uur. Dus het ja. beeld is toch dat de leraren staken... omdat ze minder willen werken en meer vakantie willen. Ja, 1040 uur, dat zijn de plannen van uw grote vriendin... Marja van Bijsterveld, Klopt. minister van Onderwijs. Ja. Daar blijkt uit internationaal onderzoek van de OESO... dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. De Nederlandse docenten staan 72 uur... Per jaar meer voor de klas dan het Europese gemiddelde. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik denk dat in Nederland toch een andere problematiek speelt dan uh, in die andere OESO-landen. Uh, ik denk dat uh, heel veel ouders en, heel, en het hele bedrijfsleven de, en het hoger onderwijs uh, er, uh, van mening is dat de, het niveau van de leerlingen die uit het voortgezet onderwijs binnenstromen echt te laag is. Ik vind het idioot dat uh, beginnende uh, uh, hoe heet het, uh, studenten van de PABO's dat zijn onze, onze leraren die straks onze jeugd moeten gaan onderwijzen. Ja. Dat die niet meer in staat zijn om goed te spellen en goed te rekenen. Dus ja. er is wel degelijk sprake van een kenniscrisis. En daarom heeft de PVV ook gezegd... ja, in zo'n tijd van kenniscrisis moet je niet natuurlijk... alweer gaan sleutelen aan dat aantal uren. Nee, goed. Eh, 1040 uur, dat is in ieder geval het plan van eh, Marja van Bijsterveld, de minister van Onderwijs. Tegelijkertijd hebt u het over de managers in het onderwijs. Daar wordt natuurlijk ook al jaren over geklaagd, en nou, over de administratieve druk op dat onderwijs. Eh, tegelijkertijd is er nog kennelijk onvoldoende gebeurd om dat eh, probleem te slechten. Dat klopt, er is nog veel te weinig gebeurd. En uh, daarom vind ik het ook zo'n vreemde vertoning nu... dat de VO-raad, dat zijn de werkgevers... eigenlijk deze staking heel sterk ondersteunen. Hè, die hebben zelfs gezegd, en dat vind ik echt te gek voor woorden... die ja. hebben zelfs gezegd dat ze de wet, mocht die aangenomen worden... gewoon niet gaan uitvoeren. En dat de boetes die dan uitgedeeld gaan worden door de inspectie... dat ze die gaan verdelen over alle aangesloten scholen. Ja, nou, dat is gewoon sabotage. Ja, dat ja, maar... is sabotage van de wet. En ja. dan zeg ik... Uh, ze, ze, ze, ze, uh, f, ja, ze bevinden zich daarmee op het niveau van krakers en van autonomen... die zeggen, uw, staat is de, uw rechtsstaat is de onze niet. Ik vind dat geen, geen mooi gezicht. Maar ja, wat kunt u eraan doen? Nou ja, wat kan ik er aan doen? Wat mij betreft uh, zou de minister deze provocatie niet over zich heen moeten laten gaan. Ik vind dat uh, zo'n sectorraad zich hiermee heeft gedisqualificeerd... als gesprekspartner voor de minister, maar ook voor de Tweede Kamer. Ik, ik, ik zie hier een heel zorgelijk uh, scenario zich ontwikkelen, absoluut. Maar wat kunt u doen? U kunt u moeilijk de politie erop afsturen, lijkt me. Nou ja, kijk, de wet moet uitgevoerd worden. Uh, moet u zich voorstellen dat de Raad van Hoofdcommissarissen... tegen de minister van Binnenlandse Zaken zegt... ja, minister, u kunt zeggen wat u wilt, maar wij gaan dat niet uitvoeren. Nee. Dan zou, de, zou je de poppen echt aan dansen ah, ja, nou, In dan... principe is dat nu ook het geval. Maar luister, de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, of uh, Justitie en Veiligheid, die zegt dan tegen de politiecommissaris... ik ontsla u, als, ja. u niet, als u niet doet wat ik zeg. Tuurlijk. En ik denk dat dat ook zou moeten gebeuren... in dit geval van de sectorraad van de VO-raad, ja. Dus als de VO-raad blijft zeggen, we voeren het niet uit en dan maar boetes... dan zou de top van die VO-raad moeten... Hoor, ja, anders, misschien zou je dat nu direct al moeten zeggen, want ik vind, uh, zo ik vind het niet zomaar een faux pas om te zeggen uh, van wij gaan de wet niet uitvoeren. Ik vind het echt een doodzonde. Ja. nou zit die voorzitter van de nieuwe VO-raad, dat de nieuwe voorzitter van de VO-raad, die zit er volgens mij net als Tom de Graaf toch, dacht ik uit mijn hoofd. Nee, dat is de Hbo-raad. Dat is de Hbo-raad. Oh, dat, dat is, HBO dat is, doodraad, dat ja, is weer zo'n andere kleilaag, kleilaag uh, ja. onderneming. Ja. Hoe bedoelt u? <laughs> nou ja, kleilaag onderneming. <laughs> ja, nou ja, kijk, uh, ik, wij spreken bij de Pvv natuurlijk ook van die kleilaag rond het, rond het onderwijs, hè. Ja. Uh, dat zijn al die, die bestuurders die hun eigen agenda's hebben... die, die, die zich eigenaar wanen van het onderwijs... Ja. en jarenlang die leraren en die ouders op afstand hebben gezet. Ja. En dat zijn de uitvinders van het nieuwe leren... en van het competentiegerichte onderwijs en zo. Ja. Die hadden al lang op afstand moeten staan. En wat dat betreft, moet, dat vinden wij als PVV wel... moet deze minister veel harder doorpakken... en die sectorraden echt weer in het gereel krijgen. Goed, de minister moet dus op haar achterste benen gaan staan wat u betreft. Wat mij betreft wel. En als uh, de onderwijswereld niet luistert naar de voorgenomen maatregelen... en ze weigert uit te voeren, dan moeten er ontslagen vallen. Ja, en ik vertrouw er deze minister helemaal toe... want het is een buitengewoon daadkrachtige minister... met een heel groot hart voor het onderwijs. Ja. En uh, wat iedereen ook zegt, haar kwaliteitsagenda... die ondersteunen wij absoluut. Vandaar ook dat de PVV heeft gezegd... He, ook meer uren is ook verhogend voor de kwaliteit van het onderwijs. Armbeer Traunen, Kamerlid voor de PVV. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u nu bijzonder interesseert. In het passagiersvliegtuig Airbus A380 zijn scheurtjes in de vleugel geconstateerd. Hoe kunnen die barsjes in de vleugel eigenlijk ontstaan? Luchtvaartdeskundige Hans Hirkens heeft het antwoord. Als een vliegtuig wordt ontworpen, dan wordt natuurlijk geprobeerd om de krachten die op het vliegtuig inwerken te berekenen. En daar dat vliegtuig zo goed mogelijk op te bouwen. Maar dat gaat niet allemaal altijd helemaal goed. Soms blijkt tijdens het gebruik blijkt de krachtenverdeling toch net iets anders te zijn of er is gewoon tijdens het ontwerp toch uh, ja, een, een foutje gemaakt... Dat betekent dan dat de krachten die op het vliegtuig werken zich uh, soms concentreren op, uh, op, op een bepaald punt. He, ze worden niet weer evenredig verdeeld, maar ze worden op bepaalde punten moeten ze uh, worden ze geconcentreerd, die krachten, die worden dan heel groot. En dat kan betekenen dat materiaal veel eerder scheurtjes gaat vertonen dan, uh, dan de bedoeling was. Gelukkig worden vliegtuigen daarop uh, ontworpen, zodat die scheurtjes als ze optreden zo langzaam zich verspreiden dat ze tijdens een inspectie tijdig kunnen worden ontdekt. Al dus het antwoord van Hans Herkens. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Almere. Terug naar Huim van Attenveld. Halt, politie! Blijf staan of ik schiet! Het is allemaal net echt hier op het trainingscentrum van de politie in Almere. Er wordt geoefend met de Walter P5. Zo klinkt hij, maar hoe ziet hij eruit? Kunt u hem eventjes ontladen? En dan gaat het patroon eruit... Vliegt de hulstel naar links uit. En dan zien we het stokoude ja. dienstwapen van de politie. Dit is het uh, oude, vertrouwde dienstwapen van de politie, de Walter P5. Uh, ja, eigenlijk een, een heel prima wapen. Uh, functioneert nog steeds. Alleen, hij is inmiddels uh, de 30 jaar gepasseerd. En eigenlijk toch wel uh, echt wel toe aan vervanging. Er zijn andere behoeftes. En dit wapen uh, ja, is eigenlijk door zijn tijd heen gehaald. Leo Dortland, u komt vandaag om te oefenen. Want als je vol wapen dragen bent, dan moet je geregeld oefenen. Wat zijn de nadelen van dit wapen? Ja, Nadelen van dit wapen voor de diender 1, 2, 3 niet zo. Maar wel voor de toekomst. Het wapen heeft nu nog maar een capaciteit van 8 patronen in een magazijn. Nou, de behoefte is om eh, toch wel wat grotere patronen, zeg maar meer patronen te kunnen vervoeren. Dus een houder bijvoorbeeld van 12 of 15. Want hoe is het nu? Er is een schietpartij, je schiet 8 keer en dan ja. moet je een, een nieuwe houder erin nu? Dan moet je herladen. De en die weer op zijn? Ja, dan heb je 16 patronen verschoten. En de gemiddelde politieman heeft ook maar 16 patronen. Aanhoudingseenheden en specialistische eenheden hebben meer minutie bij zich. Maar na 16 schoten is het afgelopen? Ja, nou, ik laat ik één ding zeggen. Het is het ultieme redmiddel van de politieman. Ik hoop nooit dat iemand 16 patronen hoeft De laatste hier, die schietpartij bij Muiden, dat was ja. uh, PIVAV. Ja, dan hebben we 10 politieagenten. Dus 10 keer 16. Nou, ik ga nu nou over te zekeren. als daar 160 patronen worden verschoten, dat is echt geen feest. Maar u wilt liefst meer patronen om beter te kunnen schieten, want de criminelen die hebben wel moderne wapens. Ja, behalve dan modernere wapens en zwaardere wapens, heeft het toch vooral te maken met het feit dat je dus op het moment dat je moet gaan wisselen van houders, eh, dat je daarmee heel ja, kostbare tijd verspeelt. Aan de andere kant, eh, wat ik net al zei, er zijn andere wapens die echt moderner zijn, sneller zijn, beter zijn. Dus ja, op een gegeven ogenblik, wat ik net al zei, het wapen voldoet eigenlijk wel aan de AC. Het is een veilig wapen. Uh, het wapen kan niet zomaar uh, afgaan, ook als die valt, kan dat niet. Maar toch Slootminister opstelde begin 2011 dat er een nieuw wapen moest komen. De Sieg Sauer. En november vorig jaar werd dat afgeblazen. Dat wapen was uh, onveilig. Dat bleek uh, niet uh, te vertrouwen te zijn. Toen dacht opstelte, dan neem ik nummer twee van de lijst. Maar toen werd hij aangeklaagd door twee grote wapenfabrikanten. En nu moet alles opnieuw worden aanbesteed. Ja. Uh, uitkomst van de rechtszaak van afgelopen week. Kortom, u zit nog één tot anderhalf jaar vast aan dit stokoude wapen. Wat is het gevolg daarvan voor de politie? Voor ons als Flevoland een gooien verstreken. Is dat wij op dit ogenblik wel heel erg in aan het teren zijn op onze reserves. Dus wij krijgen 100 nieuwe collega's. Maar we hebben op dit ogenblik niet 1, 2, 300 nieuwe wapens. Dus wij moeten heel erg. De politie komt zonder wapens te zitten? Nee, wij komen niet zonder wapens te zitten. Wij kunnen het zeker nog wel anderhalf jaar, hooguit twee jaar uitzingen. Maar wat... echt niet langer, want nee, het nee, is nee, helemaal op. Nee, echt zeker niet langer. Want het gaat niet alleen. Het wapen wordt niet meer geproduceerd. Er is een tekort aan, aan onderdelen. Alle wapens die wij nu hebben. Het onderhoud is peperduur, 2,3 miljoen per jaar. Ja. Bij een moderne. Wapen, is dat vijf ton? Nou, dat is precies wat ik zeg, want dit wapen heeft heel veel onderdelen. Het is ingehaald door zijn moderne tijd. Hè? Het heeft heel veel andere uh, bewegende delen... terwijl modernere wapens dat niet hebben. Dus het is een heel belangrijk uh, onderdeel voor ons... om toch echt naar een nieuw wapen te gaan. En dat terwijl het aantal schietincidenten de afgelopen jaren is toegenomen. In 2006 waren er nog 14 incidenten. Vorig jaar 30, een verdubbeling. Betekent dat het wapen toch wel steeds belangrijker wordt in de uitrusting van de politie. Nou, het dienstwapen is heel belangrijk. Het is echt het ultieme redmiddel. Maar aan de andere kant, we hebben het ook nodig om secuur aanhoudingszuur te kunnen geven. Dus hè, ik ben ook soms als politieman verplicht om te schieten. Even naar deze politieman. Die schiet er nog één keer. Wat heeft uw voorkeur? Welk wapen zou u willen hebben? Mij maakt niet uit. Als ik maar een goed dienstwapen heb. En dat moet er zo snel mogelijk komen. Ja, nou goed. Als ik maar een goed dienstwapen heb. Nou, voorlopig doen ze het dus hiermee. Maar ze zijn eigenlijk wel toe aan iets moderners. Als ze maar een goed dienstwapen hebben. Harm van Attenveld. Straks honderden miljarden minder voor het Amerikaanse leger. Wat gaat de wereld daarvan merken? Maar eerst... 3, 2... One, call. Deze dag. 1957. Zonder dogmatische schotjes. Zonder ideologische oogkleppen. Maar wel voor een werkelijk socialisme. Deze dag, in 1957, werd de pacifistisch-socialistische partij opgericht. De PSP, de voorloper van GroenLinks, althans een van de partijen... die opgingen in GroenLinks, was de eerste politieke partij... die de vredespolitiek en de homo- en vrouwenemancipatie centraal stelde. Een van de oprichters was de nu 88-jarige Fred van der Spek. De PSP werd uh, in 1957 opgericht omdat... Uh een aantal mensen de mate waarin de Nederlandse politieke ontwikkeling in de richting ging van een uh, zware, uh, uh, scherp bewapende positie innemen uh, naast een aantal uh, landen die dat al uh, veel langer deden. Partijgenoten, wij staan aan het begin van een congres dat enkele zware punten op zijn agenda heeft staan. Laten we deze bespreken in het besef dat de PSP in de huidige wereldvraagstukken een visie aangeeft. Een duidelijk alternatief biedt voor de onrechtvaardige maatschappij van vandaag. Nou ja, het, het, het, is, het is nooit, uh, ook in de tijd dat, uh, laten we zeggen dat het uh, duidelijker uh, herkenbaar aanwezig was... was het niet zo dat daardoor de, de Nederlandse politiek echt werd beïnvloed. Dat is nooit gebeurd. Toch heel belangrijk, ook al heb je die invloed niet... Dat toch de aanwezigheid van een dergelijk standpunt. Uh, dat die wordt, wordt erkend. Dat men de mensen zegt: ja, inderdaad, dat kan je ook uh, als, als methode, als opvatting. kan je dat in de politiek gebruiken. Dat het bestaan die partij toch heel zinnig bleef. Wij zijn natuurlijk ook felle tegenstanders van de wapenindustrie. In het bijzonder de particuliere wapenfabrieken zijn uiterst gevaarlijk. In 1999 ging de PSP uh, op. ...in GroenLinks en dat was voor mij een kwalijke zaak... ...want daarbij werden uh, hele belangrijke, principiële aspecten van het PSP-standpunt... Uh, ...niet meer echt uh, herkenbaar in de politiek uh, uh, gevolgd. Er is eigenlijk niks belangrijks terug te vinden daar. En dan is het inderdaad zo dat uh, bij het wegvallen daarvan... ...dat er een uh, hele, naar mijn mening, belangrijke factor in de politiek... ...geen rol meer speelt. Het wordt je zo vaak gevraagd waarom we nou eigenlijk socialist zijn. Ik dacht dat dat duidelijk was. Omdat we een samenleving willen zonder uitbuiting, zonder verspilling... ...zonder telkens weer vernietiging van kapitaal en productiekrachten door kapitalistische crisis. Een samenleving zonder vervreemding. Want dat kan, zonder ideologische oogkleppen. Maar wel voor een werkelijk socialisme. Fred van der Spek over de oprichting van zijn PSP deze dag in 1957. You know I do the jerk, Ryan Shaw. Het is 8 minuten voor 10 uur luistert naar de KRO. We gaan naar de Amerikaanse politiek. Want vandaag maakt het ministerie van Defensie daar zijn eerste bezuinigingsplannen bekend. En het ziet er niet al te best uit voor de Amerikaanse soldaat. Want de komende 10 jaar zullen omgerekend ruim 375 miljard euro aan bezuinigingen worden doorgevoerd. Michiel Vos in New York, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Enig idee waarop zal worden bezuinigd? Zo'n beetje overal. Uh, bezuinigd gaat worden vooral op het leger, het gewone leger. Uh, minder op de marine, minder op de luchtmacht, maar wel op het gewone leger. Omdat het accent moet liggen op een kleiner, uh, kleinere krijgsmacht die sneller kan reageren. En minder zeg maar, gefocust is, is op grote landoorlogen of invasies zoals het eigenlijk heeft gedaan in Irak en Afghanistan. Maar veel meer gericht is op antiterrorisme en veel minder op Europa en meer op Azië. Zo zijn er allerlei accentverschillen die met die deze bezuinigingen samenhangen. Juist, dus de uh, jongens van George W. Bush, zal ik maar zeggen, die, Amerika die uh, Irak en uh, Afghanistan binnentrokken, uh, die zijn het haasje. Ja, die jongens. Jongens zijn inderdaad het haasje. Daar wordt minder aandacht aan besteed. Dan moet je dus denken dat he, het Amerikaanse leger. heeft meer dan een half miljoen actieve. Uh, parate soldaten. Dat wordt langzamerhand teruggebracht tot ruim onder een half miljoen. Maar dan moet je erbij bedenken dat er nog steeds. ongeveer een half miljoen. verdeeld in twee categorieën. een half miljoen reservisten zijn. Dus het Amerikaanse leger is gigantisch. Het is ja. veel groter dan. zeg maar het volgende land, China. of alle andere landen bij elkaar. Daar ja. nou en... zijn er in de geschiedenis. van de Amerikaanse politiek. Uh, per Periode bekend dat er grote spanningen waren tussen de president in de West Wing van het Witte Huis en de uh, stafchef van, het Amerikaanse, uh, van de Amerikaanse strijdkrachten. En nu heeft uh, de huidige stafchef Mike Muller eerder gezegd dat grote bezuinigingen op defensie Amerika ten gronde zullen richten. Ja, dat klopt. Daar wordt inderdaad, en dat is deze keer ook, er wordt enorm geprotesteerd tegen al te erge bezuinigingen. Maar het probleem voor de stafchef is dat er zelfs bij de Republikeinen, meestal hun het trouwste bondgenoot, zeg maar, als de president, zeker als de president zoals nu democratisch is... ...zelfs bij de Republikeinen is er een besef dat er moet worden bezuinigd in het Amerikaanse leger, simpelweg omdat nou ja, Irak en Afghanistan voorbij zijn... En omdat het, uh, het, het, het budget van het Amerikaanse leger, van het Pentagon, van het ministerie van Defensie, enorm is gegroeid sinds 11 september 2001. Daar zit nu een klein beetje een rem op. Het budget is nu wat lager. Waar hebben we het dan over? Hebben wat jij net zei, het budget voor 2013, dat begint in, op 1 oktober dat jaar, 2013, is 525 miljard dollar. Er moet dus ongeveer 500 miljard dollar worden bezuinigd over Jaar. Dus dat moet zo'n beetje naar beneden met 10% per jaar, 50 miljard dollar per jaar. En nu heeft het leger gezegd: luister, de meest, onze meest geliefde programma's zijn door de huidige bezuinigingsronde, zoals die er nu voor staat, niet aangetast. Er wordt wel geschaafd links-rechts. Er worden mensen, hè, civiele banen, militaire banen gaan eruit. Er ja. gaan allerlei programma's worden afgeremd. Zelfs de Joint Strike Fighter, daar moet ik het nog even over hebben. Jazeker. Maar de meest geliefde programma's blijven toch overeind. Dus wij kunnen hier uiteindelijk waarschijnlijk wel mee leven. Juist. Nou, je stelt zelf de JSF al aan. En daar wordt het natuurlijk ook vanuit Nederland met argus naar gekeken. Want ook op Tjurek. dat programma wordt bezuinigd. En de Amerikanen hebben aangekondigd, althans zo las ik... dat ze zelf ook al minder toestellen gaan, zullen gaan bestellen... Dat klopt. Gaat dat, dat programma is... überhaupt nog wel door dan? Ja, dat is dat is dat is steeds de vraag geweest. Het programma is een enorm programma. Het gaat voor de Amerikanen om meer dan uh, 2000 vliegtuigen. Ongeveer 2400 vliegtuigen. Het is een programma van 382 miljard dollar. Het is een gigantisch programma. Ja. Het is een van de duurste programma's ooit. Ja. Nou is dat meerdere keren uh, geherstructureerd, zoals de Amerikanen dat noemen. We zitten nu in de derde herstructurering. Het is zelfs op proef gesteld door de voormalig uh, minister van Defensie. Daar is het uitgehaald. Het is nu weer, zeg maar, actief. Het is niet meer uh, dat het dat het, ...dat het op het randje staat van niet doorgaan. Dat heeft Leon Panetta, de huidige minister van Defensie... ...zojuist eerder deze maand aangekondigd. Maar het aantal vliegtuigen dat gaat worden aangeschaft... ...wordt minder, waarschijnlijk 180 minder. Nog steeds op een, op een getal van ongeveer 2500. Dus je moet nagaan, het gaat nog steeds om een enorm aantal vliegtuigen. En er wordt later aangeschaft. En dat levert allemaal bezuinigingen op. Waarschijnlijk in de eerste ronde van zo'n beetje 20 miljard dollar. Juist. Maar goed, de vraag is of wij daar in Nederland iets van merken tot slot kort. Ja, dat, dat is een beetje moeilijk te zeggen, moet ik je eerlijk zeggen. Dat kan ik niet helemaal vanuit hier... 1, 2, 3, uh, natrekken. Maar het is dus wel zo dat er dus wordt gesproken... over bezuinigingen in het JSF-programma... maar niet over dat het op dit moment wordt geschrapt. Goed. Bij Vos vanuit New York. We spreken elkaar nader. Ongetwijfeld ja. ook over de JSF. Dank je wel voor dit moment. Straks, dames en heren, een pleidooi voor meer fatsoen... in de Limburgse politiek. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Bij de Caro Hier op Radio 1 naar het Nieuws met Jan van der Putten. Blijf bij ons.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 Dus voor deze en andere vragen... ga naar www.rijksoverheid.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Niks meer te besparen...